12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, Tusk... wil het Verenigd Koninkrijk meer tijd geven om na te denken over de Brexit. Het vertrek uit de EU is door het Britse parlement vastgesteld op 29 maart. Maar Tusk voelt ervoor om de uittredingsdatum flink te verschuiven... als de Britse regering daarom vraagt. Het Lagerhuis stemt vandaag over het verschuiven van de uittredingsdatum... naar 30 juni. In New York is vannacht een beruchte maffiabaas doodgeschoten. Het gaat om Francesco Kali, ook wel Frankie Boy genoemd. Hij werd voor zijn huis geraakt door zeker zes kogels. Daarna reed de schutter volgens ooggetuigen nog met een pick-up truck over zijn lichaam. Kali stond aan het hoofd van de maffiafamilie Cambino. Volgens Amerikaanse media is hij de eerste New Yorkse maffiabaas sinds 1985... die het slachtoffer is van een liquidatie. De politie heeft nog niemand aangehouden. De politie is bezig met het ontruimen van een gekraakt gebouw in Zeist. De krakers weigeren vrijwillig te vertrekken en hebben zich vastgeketend. Ze zitten onder meer op het dak van het gebouw en in boomhutten op het terrein. Sinds eind vorig jaar wonen ongeveer 15 krakers... in het voormalige boeddhistische centrum in het Zeisterbos. De eigenaar deed aangifte. Hij wil het gebouw slopen om op het terrein een zorginstelling voor ouderen te kunnen bouwen. Amsterdam wil het beleggers onmogelijk maken om nieuwbouwhuizen op te kopen... en die vervolgens tegen heel hoge prijzen te verhuren. De maatregel moet voorkomen dat het tekort aan betaalbare woningen oploopt. Wie straks in Amsterdam een nieuwbouwwoning koopt... moet daar of zelf in gaan wonen of de woning doorverkopen. Of de maatregel er komt en in welke vorm is nog niet zeker. De gemeente komt eind dit jaar met concrete voorstellen. Het weer in de loop van de middag en avond wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. Vanmiddag wordt het dan 8 tot 12 graden. Ook morgen en in het weekend regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, ja, daar zijn we weer! Een hele, hele, hele goeiemiddag! Niet zo zag er rijden! Hey, we gaan meteen! Na. Het is weer donderdag! En een hele goede middag en hartelijk welkom bij Sanford Lunch op donderdag 14 februari maart, maart 2019. En um, ja, ik maak weer gewoon dezelfde fout. Het is vandaag de dag van, ja, ja, de dag van de, de dag van de sportaccommodatie. De dag van de, ja, van de nier. U hoorde net al de reclame natuurlijk. En uh, volgens Pascal de dag van vragen stellen hoorde ik. Ja. ja. Dat uh, mocht ik ook zelfs uh, ook nog even voor op uh, radio 10 vanochtend. De concurrent. Dus. De concurrent. <laughs> en uh, ja, Dolly, hartelijk welkom ook in Dank de studio je wel. hier bij Zandvoort Lunch. Weer een gezellige uitzending gaan we ervan maken. En wat uh, kunnen we deze uitzending allemaal verwachten? Ja, oh, dat, dat wil ja, je. Ik vraag ik aan zeg? jou, wat kunnen we verwachten? Nou, Daar moet je me wel ja. aan kijken als je het me vraagt. Ik zie zijn gezicht. Ja, zie ik ben schil, dus er uh, ja, ja. zoveel monitoren voor. We mogen vragen mogen... stellen. Heb jij zijn gezicht gezien? Ja, zijn oogjes zie ik. Ja, Net zijn ogen, boven. maar die kijken alle kanten op. Maar goed. Dolly, dat kan <laughs> me toch niet schelen? Nee, Jokke, ja, we schelen er het En zijn. De vriendin komt langs. Of was het ex-vriendin? Dat hoeft niet op de hoogte. Nee, nee, nee, nee. nee, maar goed. Um, wat, gaan, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan straks een lekker nummer draaien. Uh, daarna gaan we eens kijken bij de 3-1. Wie hebben we vandaag meegenomen? Het wordt een uh, duo die, uh, waarvan we drie nummers gaan draaien. Dan. Uh, het broodje van Pascal krijgen we daarna te horen. Ik tenminste, ik neem ben aan nieuws. dat jij weer. Ja, meteen. Ja, ja, ja. Oh, zometeen. Ja, je uh, ja. dus doet het. Alles duurt zo lang. Oké. Okay. En uh, uh, ik neem aan dat Pascal allerlei wetenswaardigheden bij zich heeft. We hebben ja. natuurlijk. We, nou ja, de artiest in het licht. We hebben er maar eentje. Gezellig, Het was erg stil gezellig. vandaag. Oh. En um, ja, ik even wat drinken. En we bellen met Mike oh, Vlog. Ja. Want hij heeft ja. een single uitgebracht. En Mike Vlog is een uh, jongen die uh, op dit moment niet in Zandvoort woont. Hij heeft maar, al in Zandvoort gewoond. Okay. En uh, hij uh, komt binnenkort weer terug naar Zandvoort, vertelde hij mij. En ik wilde er niet natuurlijk daar alles over vragen, maar wel over zijn nieuwe single. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, wat leuk dat hij. Wow, oh. Dus we gaan hem straks telefonisch Ja, spreken. We gaan hem straks eventjes uh, bellen. Hartstikke goed. Nou, dus, uh, hebben we ook nog uh, cabaret om één uur, Tuurlijk. of is er dan wat als ja, of heb je, oh. ga jij wat uit je nek zweten? Even een beetje uh, buurtrekenen. Ja. <lacht> <lacht> nou, maar Pascal, wat, uh, wat, uh, wat is het broodje van vandaag? Het uh, broodje Pascal. Deze moet je dit keer eigenlijk even beleggen met rosbeef, uh, rosbief, ui, rucola, pijnboompitjes. En dan zou ik zeggen, eet ze alweer. Dat, oh, dat is, is een uh, beetje broodje carpaccio, lijkt het wel, hè? Ja, zo. Ja, daar heeft niet veel van af. Moet nee. je niet een, een paar druppies uh, olie ook erop doen? Olijfolie? Nog altijd. Dat, dat zou je natuurlijk zelf naar doen, smaak, te mogen doen en Naar smaak. Ja, maar ja, dan ja, dus heb je, je een denk, beetje. Ja, ik heb een droog bolletje of een vochtige. Uh, een een broo broodje nat nee, vlees bedoel Dat zijn andere dagen. Een broodje nat vlees? Wat? broodje nat vlees? Wat? Warm vlees. Dan krijg je er vanzelf van. Een broodje nat vlees. Wat gebeurt hier allemaal? Sorry, we gaan weer verder met de uitzending. Dames en heren, dit is een nieuwe Zand voor het lunch. Dag van de vraagstelling, ja, Dit is in ieder geval een nieuwe Zand voor het lunch, dames en heren. Heeft u vragen? Dan kan u altijd even naar Pascal bellen. Wat is je telefoonnummer, Pascal? 023-573-06. Noem de evenementen. 0900. Nou, en door! We gaan weer lekker door deze uitzending. Dit is Zand voor lunch. Goedemiddag! You gotta flow like a river Hoorde u met um, Baby Get Hire hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste een, station van uw regio. Is dat een nieuw nummer van hem? Nee, dat is al heel Wat oud. Nou een dolly. nummer? Ja, ik ken niet zoveel van Van Velsen. Wat gek is dat, hè? Nou ja, gelukkig. Ik vind het een beetje drukke muziek. Ik, uh, ik weet het niet. Ma ja. <laughs> Past het druk manneke. een Druk manneke is het. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, lekker uh, nieuw van Van Velsen is dat. en. Uh, ik denk er ook nooit aan. Hè? Je, je, nee, Pafels, is denk jij wel eens meteen, aan hem nee, als het nee, is? Nee, zo. Je kijkt je er ook, ook zo wel. overheen, ja, ja. Het nummer nee, klinkt lekker, maar dan houdt het op, zeg maar. Ja, hm. ja. Nou ja, het nou, we zijn leuk. Niet ik hier om, uh, een leuk muziek nummer. te beoordelen. Maar, nee, um... wij zijn niet van de muziekcommissie. Nee, nee. nee. nee. nee. Maar luister, ja, um, ik luister. Het is tijd voor de drie in. Een. Nou, laten we daar dan nou maar mee gaan beginnen. En wat heb je voor ons uitgekozen, Dolly? Ik heb drie nummers uitgekozen. Um, niet, niet de drie meest voor de hand liggende, maar wel drie mooie nummers van Simon en Carv nou. Oké. Okay. 3 in 1 in in 1 En dat was de drie in 1 hier bij ZFM Zandvoort Luncht. Ja, ja, de nummers die we gedraaid hebben. De eerste die was voor uh, onze eigenste Max Verstappen, Baby Driver. Daarna Cecilia en Why Don't You Ride Me. Daar zijn we mee gestopt. Zo, en die is dicht. Oh. Als u oh, mensen God. op de achtergrond hoort praten, dat is onze programmeleider. Die heeft het heel erg druk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dus, maar dat was wel een mooie drie in een. Dankjewel, dankjewel. Ik, uh, ik ben gek op... Uh, op Simon mijn... en Karvoenkel. Oh. Ja, op jou ben ik ook wel okay. gek hoor. Maak je maar geen zorgen. Maar uh, Pascal, weet je wat ik altijd leuk vind van Pascal? Pascal is onze nieuwe sidekick natuurlijk. En die gaat voorlopig gezellig mee op de donderdag meedraaien. En die heeft altijd van die leuke nieuwtjes en weetjes. Ja. En nou hoorde ik iets over een toilet. Een ja, toilet? Precies. precies. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat je zometeen jij het ook nog steeds leuk blijft vinden. Oh. <laughs> Want ik had het eigenlijk even, uh, wou ik het hebben over uh, de man op zich? Uh, lang leven, een langdurig schoon toilet voor dames in huis. Uh, iets uh, hardnekkigs in het achterhoofd van de man... verplicht een staand te plassen. Het uh, deel dat uh, naast de pot belandt, lijken ze niet te merken. En, uh, al, en als dat wat u wat meer zegt, heeft ben je al snel de zeurpiet. Dus uh, de oplossing is, zeg niets meer... maar geef ze iets om op te mikken. De vlieg die u vaak in de ur urinoir ziet is daar een bekend voorbeeld van. En zo krijgt u met een eenvoudige, een vriendelijke ingreep... mannen zover dat ze doen wat u wilt... zonder dat, ze de keuze, zonder dat u zijn keuze op hoeft te leggen. Uh, mannen vinden het leuk om ergens op te richten... en daardoor, vliegt, uh, daardoor werkt de vlieg in de pot... Dus zonder een zeurderig briefje op te hangen... belandt er minder urine op de grond en blijft uw toilet langer schoon. En ik zou zeggen, alles geregeld, dames. Ook weer voor thuis. Wat zie je, doeg. Kijk je nou, me nou nog lief aan? Natuurlijk ja, wel, want ik, oh. weet je, ik voel me niet aangesproken, hoor. Nee, je hebt nergens last van. Nee, want pui, ik zit altijd nooit. gewoon. Ja, ja maar oh, jij doet het zittend. Ik vraag, zittend. Ja, ja, ik vraag ja, me ook. Ja, kan ook nog. Dat doe je het heel goed. Ja, maar ik vraag me ook af, waar, waarom is dat dat mannen moeten, staand moeten plassen? Heeft dat iets met de te maken? Wie heeft dat op, Zullen we dat uitzoeken? Zoek jij het zo even op, Google? Ik ben benieuwd. Nou, ik ken niet genoeg zeikers om daarachter te komen. Oh, het, wat is, dat is toch een raar... Ik vind het zo'n rare gewoonte. Kijk, dat als je... Ja? Oh, uh, ja, Maaike... Die, die, die vertelt ons net... Dat dat uh, is ontstaan in, uit de tijd... Het, voordat er toiletten waren. Omdat mannen toen tegen de bomen plasten. En, uh, ja, maar dat is natuurlijk achterhaald. Hè? We staan niet meer tegen bomen te plassen. En trouwens, vrouwen ja. kunnen tegenwoordig ook tegen bomen plassen. Alleen in uiterste ja. nood. Hè? Dan, dan, ja, nou dan ja, goed, nog... maar dan krijg je een ticket. Maar ik bedoel, <laughs> het, het is zo achterhaald. Jongens, ga gewoon zitten. Waarom? Okay. Waarom? Maar, maar, maar, uh, maar volgens ja. mij heeft hij iets heel aansluitend. Ja, ja, maar maar, maar oké, okay. um, ik heb eventjes een, een vraag. Jullie, ja. kennen al, jullie gaan allemaal wel eens naar de toilet. Nog even ja. door over de toilet. Ja. En um, dan... Um, dan, dan, dan moet, je naar, uh, moet je naar de wc gaan... en dan uh, moet je poepen. Mm. He? Ja, en, gehad, het is ja, een lunchprogramma. Ja, maar ik... En dan, denk, dan kijk je naar links... en dan denk je echt bij jezelf... Zeg me dat het... niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me... dat het niet...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 dat het niet wij Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze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 bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik Een keer uh, vervangen wordt door uh, Pascal uh, Uitdrukpost in de Duinstraat De burgemeester is uh, onderzocht of de brandweer een alternatieve locatie in het centrum zou kunnen vinden als tweede uitdrukpost De huidige locatie in Duinstraat is sterk verouderd en eigenlijk te groot voor het huidige gebruik Het kwaliteitsteam komt met kustvisie Momenteel spelen er meerdere grote projecten in Zandvoort die een grote impact zullen hebben op de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad vindt het belangrijk om al deze projecten gericht en in samenhang te ontwikkelen. Daarvoor heeft de gemeente een kwaliteitsteam benoemd en dat vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschap en economie ruimtelijke initiatieven voorziet van advies. Informatieavond over particulier vervoer. Heeft u een back-and-breakfast... of verhuurt u uw huis aan toeristen... als u zelf op vakantie bent? Vanaf 1 april aanstaande is er een meldingsplicht... en houdt de gemeente strenge toezicht op geldende wetgeving. Een maandag 18 maart van half 8 tot 10 uur s avonds is er een informatieavond. In Zandvoort zijn regels opgesteld voor een goede balans te behouden tussen woningen, leven en toerisme. Zo mag een particulier per kalenderjaar zijn of haar woning... maximaal 120 dagen verhuren aan toeristen. De verhuurder dient dan wel een hoofdbewoner te zijn... moet ingeschreven staan bij de gemeente Zandvoort... en woont de rest van het jaar zelf in de woning. Een doorstart van Intertoys. Speelgoedwinkel Intertoys in Zandvoort blijft gelukkig open dat valt op te maken uit de mededeling van de curatoren van de failliete Intertoys. Het personeel mag er helaas nog niets over zeggen. Uh, Maria School, en als laatste kan ik u melden de School in teken van plastic afval. En deze week besteden alle groepen van de Maria School aandacht aan het thema... geen plastic soep of op onze stoep. Uh, het is een bewustwordingsproject opgezet door de juffen Stephanie Lemfers en Inse Versteeg, waarmee ze de kinderen bekend wil maken met het probleem van plastic afval. De kinderen zijn een week lang aan de slag met het thema afval. Ze onderzoeken wat plastic doet met onze samenleving. Aansluitend. Met of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze donderdag afhankelijk kletsnat met van ruime tijd regen. Uh, vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg, dan wordt het op enkele buien na droog en geregeld uh, zal de zon gaan schijnen. De vrij krachtige tot krachtige en aan zee harde zuidwestenwind... draait naar west tot noordwest... en er komen zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur. De temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond is het droog met opklaringen. De komende nacht neemt de bewolking weer toe... op nadering van alweer een volgende storing... en tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. De wind draait naar west tot zuidwest neemt af naar matig overland en naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen is het bewolkt, zoals bij een wat zou het anders nog worden... en zo, uh, de ochtend valt na enige tijd weer buiige regen. Uh, morgenmiddag blijft het bewolkt, maar nemen de neerslagkansen af. De temperatuur stijgt wel naar 12 graden... en er uh, waait een, wind, een toenemende een westenwind... Maar na zondag zal het allemaal beter worden, jongens. Blijf hoop houden. En dat was het weer uh, aangeleverd door Rico Schreuder.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 I'm Mamma mia, mamma mia, Mamma Mia, let me go, be o Zebo, a devil put a side for me, for me. Queen hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En Dolly, wat is die film mooi, hè? Of heb je hem nog niet gezien? Ik heb hem niet gezien. Ik ga nooit naar de film. Nou, dat is wel jammer. Ja, ja jammer, hè? Ja. Pascal, ben jij naar de film geweest? Naar deze film van Queen? Uh, ja, ja, ja. Die heb en, ik gezien. En hoe vond jij hem? Ja, hartstikke goed in elkaar gezet. Dus ze wisten precies op het juiste moment... Tenminste, ze lieten alles zien. Alles me... Ja, zijn hele levensloop. Maar ze wist ook op het juiste moment hun grenzen te trekken... met wat ze wel en niet liet zien. Maar alles is benoemd. En dat vond ik er goed aan. En uh, er is sprake van dat er, uh, ja, dat er een, uh, een tweede deel gaat komen. Wat uh, vinden jullie daarvan? Oh, nou, ik, uh, deel 1 in ieder geval, als ik het dan zo mag zeggen... heeft me zeer geamuseerd. Dus voor mij mag deel 2 komen. Maar is het verhaal... Um, is het verhaal... Uh, dat, uh, wel zo uh, goed dat er een tweede deel moet komen? Of moet je het niet gewoon bij het eerste deel laten? Ja, nu je dat zo zegt, dan denk ik ja, eigenlijk zei ik ook net wel van dat ze het precies wisten waar ze stopten en dat ze het precies uh, ja, over het algemeen goed hebben laten zien. Ja, en dan ga je er misschien nu gede te gedetailleerd op in. En dat is misschien wel weer fout aan dan. Ja. Maar je ziet wel, een, uh, Dolly, je ziet wel een, een, een lijn hè, komen met films. Uh, er gaat nu ook een film over het leven van Elton John komen, alleen hij leeft nog. Ja. Oh. Maar zie jij die lijn niet? Lijn? Ja, maar je bent er ergens anders mee bezig. We wat, gaan lekker wat, wat, wat voor lijn? Ja, nee, ik, ik, een, ik luister een, wel naar een, jullie. Een maar. duidelijke lijn uh, van ja. films die er gaan, gaan komen. Um, qua, maar je bedoelt over poparties. Jouw over over muziek. Ja. Meer um, filmmuziekfilms, om het zo maar te zeggen. Ja, muziekfilms. Ja. Ja. Ja, nou, is dat is prachtig, gaat heel, toch? Heel populair worden. Ja, vroeger kreeg je dat aangeleverd op televisie en documentaires. Hè? En ja, en, ja ik, ik, mij boeit dat wel. Want uh, ja, weet je, als, als er weer een nieuwe ster aan het firmament komt. en die, uh, die gaat zich echt vestigen daar met prachtige muziek en dergelijke. Je hebt natuurlijk als luisteraar. Geen idee, geen idee hoe zo'n leven eruit ziet. Nee, precies. En uh, ik, ik ben me eens een keertje um, met Amy Winehouse uh, met name... Uh, die documentaire, ik ben me helemaal wezenloos geschrokken. Ik had zo'n diep medelijden met die vrouw. Dan denk ik, ja, weet je, iedereen zou graag dat talent willen hebben... dat je prachtig kan zingen en volle zalen trekt. Ja. Maar jongens, jongens, je bent toch echt te benijden, hoor. Ik, ik vond het doodzielig voor die vrouw. Maar bah. je moet ook door een keiharde wereld heen. Niet ja. alleen zijn privé, maar ook hij zelf of zij zelf ja, die ja. de artiest is. Ja, en het <laughs> is gewoon mooi om te zien hoe mensen zich dan proberen staande te houden. En waar ze hun inspiratie nog vandaan halen. Hè? <laughs> en als dat verfilmd wordt. Ja, dat is natuurlijk uh, prachtig voor, uh, voor de mensen die fan zijn van die muziek. En die die muzikant waarderen. Om, om dat toch eens uh, te zien. Ja. ja, toch? En daarin mee te leven. Ja, we gaan we komen de tijd meemaken waar, over welke bekende artiesten er nog meer films gaan komen. Ik denk dat het lijntje nog wel voorlopig doorgaat. Mm -hmm. zeker. Wat ook misschien nog even een leuk dingetje is. Ja. Er is in Zandvoort een videoclip opgenomen. Ja. En uh, dat is de videoclip van René Vroger en uh, Samantha Steenwijk. Ja. Samantha Steenwijk ken je allemaal uh, van The Voice of Holland. En uh, ze hebben samen een duet uh, opgenomen en... Uh, en dat, uh, het liedje heet uh, Liefde voor altijd. En uh, ja, wat heel erg leuk was uh, bij, de, bij de Nicolas school... Uh, nee, zeg ik het niet goed? Nee, ik zeg nee. niet goed. Oranje-Nassa school uh, is hij uh, opgenomen. Nee hoor. volgens mij niet. Jawel, die schommelende kinderen is bij de Oranje-Nassa school. Nou, volgens mij, volgens mij is het uh, bij de... Uh, Plein en Oranje-Nassa school. Nou, uh, ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd de Josina van de Ende te zien... aan de daakjes eromheen. Nou, we gaan. Uh, ja, ik ga. Ik ja. uh, plein niet. Dan had je ja, het vervelende plein erop moeten absoluut Zeker weten. Maar ook die ja. schommel. Als je langs het, uh, het pad loopt, eigenlijk richting de studio, vanuit. Uh, de, ja. de, de, de, de Lijsterstraat. Ja. En dan kijk je naar links. En dan zie je precies die schommel. Ik heb toevallig net nog gekeken. Oh, oké okay. Nou ja, dan zal het wel. Ja. Roy heeft altijd gelijk. Nee hoor, dat is niet waar. Oude jager. <laughs> nee, ja. Dat zei de programmaleider net. Op zijn net, ja. hè? <laughs> op werk. Op werk heeft hij altijd gelijk. <laughs> We gaan uh, luisteren naar Liefde voor altijd. Van ja, Samantha uh, Steenwijk en uh, René Vroger. In ieder geval, de videoclip staat online. En die zetten wij zo meteen op onze Facebookpagina van Zandvoort Luncht.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 Jij bent mijn liefde, de liefde van m'n leven. Liefde, waar ik alles voor zal geven. Liefde, mijn zekerheid. Liefde, liefde, liefde, liefde voor altijd. En als ik jou zie lopen, is het net alsof ik zweef.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 Gegeven In steun en toe, verlaat waar ik dan blind op bouw. De liefde van mijn leven. Liefde voor altijd hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, u luistert naar René Vroger en Samantha Steenwijk. En wilt u de videoclip zo meteen zien? Dat kan allemaal op onze Zandvoort Lunch pagina. En uh, dat gaan we zo meteen voor u plaatsen. Dus hou onze Facebook pagina vooral in de gaten. En voeg ons toe. Ja, we zitten net over een uh, uitzendbureau te praten. Ja. En uh, zojuist is uh, de vacature bekend geworden voor het ambt van burgemeester. Met uh, alle... Ins en ouds daarbij. Wil je dat ik hem voorlees? Of, um... Nee, het duurt te lang. Nee, hoor, grapje. En natuurlijk wil ik dat weten. Wat willen we voor burgemeester? Ja, ja nou, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. nodigt belangstellenden uit te solliciteren. naar het ambt van burgemeester. in de gemeente Zandvoort. Ongeveer 17.000 inwoners. En uh, deze vacature gaat in per 15 september 2019. De bezoldiging in de inwonersklasse waartoe deze gemeente behoort, bedraagt 7.569 euro en 19 cent bruto per maand. Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester, kunt u de website raadplegen. Een assessment op één of enkele selectiecriteria... kan eventueel deel uitmaken van de procedure... en oogmerk daarvan zal dan zijn de Vertrouwenscommissie... over aanvullende informatie te laten beschikken... bij de afronding van het advies. Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat... door de minister van Binnenlandse Zaken... en koningsrijkse relaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en de fiscaal onderzoek bij de belastingdienst. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijn Majesteit de Koning en het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar Persoonlijk. De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland... de heer A.th.h. van Dijk, postbus 3007... postcode is 2001-DA in Haarlem... onder vermelding van burgemeestersvacature Zandvoort. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren... naar het volgende e-mailadres burgemeesterapenstaartje-noord-holland.nl... Sollicitaties moeten voor 26 maart 2019 worden gezonden... aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Dat was hem. Ik, ik, dacht, oh. ik zeg, waar blijft de grap, dacht ik echt serieus. Ja? Nee? Dus de salaris van de burgemeester staat gewoon online? Het staat gewoon online. Ja, ja, ja. En dan heb ik nog een interne mededeling op uh, de binnengekomen reactie op uh, het berichtje van onze Pascal over uh, de vlieg in het toilet... en uh, de staande wijze van plassen uh, van de heren. En uh, de, ik heb een bericht gekregen van Hans Wassenaar... Kijken. die ons meedeelt dat hij altijd zittend plast... met, een, boek, met een boekje erbij, alleen niet bij een boom. Oh, ik dacht even dat je wel gaan zeggen, niet alleen bij zijn vrouw thuis. Dat nee, was de mededeling het, uh, van mij. Dat was, dus de, dus dat was de interne mededeling. Oh, nou. eindelijk wel een lieve nou, man. Gelukkig. Zouden er nog meer lieve mannen zijn. Dan? Ik ben heel benieuwd. Dus ja. mannen, heeft... laat je horen. Als oh. je zit, het plast. We, we, we, we horen het graag. Gelukkig ja, ik... heeft hij het niet uh, over die wc rol Nee, daar, nee. Uh, daar is hij niet op ingegaan. Nou, gelukkig. Begrijpelijk ook. Nou, we gaan even luisteren naar Duncan natuurlijk. Onze Songfestival-inzending. Uh, hier op ZFM hem zandvoet A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost my mind feels like a foreign land silence ringing inside my head please Dat was onze enige echte Duncan Laurens hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, heeft, u heeft u ook een uh, tip uh, voor de redactie? Dat kan altijd. Uh, stuur een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl En dan komt u uh, bij een van onze programma's terecht. En dan, uh, wie weet, uh, horen wij u alweer terug op de radio. Zo werkt het altijd, hè, Louis. Wat zeg je? Zo werkt het altijd, <laughs> toch? Ja, meestal wel, ja. Dus uh, ja, geweldig. Ja, we gaan op uh, naar het tweede uur. En natuurlijk heeft Pascal zometeen vast nog wel weer iets leuks te vertellen. Uh, wat heb je voor ons zometeen het tweede uur, Pascal? Nou, iets uh, over gember en Oeh. wat we te doen tegen slechte adem. Oh, dat vind oh. ik wel een hele goeie, want uh, wow, dat is wel heel vervelend. Ja. Als je gezellig met iemand zit te praten of je wil praten... Ja. En dan doet iemand zijn mond open... en dan komt er ineens een lucht naar je toe. Ja. Wat voor gezicht moet je dan trekken, hè? Ja, precies. Ja. Of, en je, we... of je <laughs> ziet op dat moment allemaal van die uh, zwarte tandjes. Dat is Oe. dan ook nog minder, hè? Ja, ja nee, nou, als, we... dat vind ik niet zo erg. Maar als het nee. maar niet ruikt. Ja. Nee, ja, precies. Ja. Ja. En zometeen ook een tweede uur Mike vlog hier in de uitzending... met zijn eigen Woehoe! eerste single yes. uit ja. Zandvoort. En kwart over één uh, hè? Uh, kwart over één gaan we hem zeker even bellen in de uitzending. Er waren al mensen op aan het wachten. En uh, we gaan het gewoon draaien. Er is een nieuwe versie. Er is een nieuwe soort uh, muziekstroom ingestroomd, uh, Dolly en uh, Pascal. En vorige week hebben we er een beetje over gehad. Dat waren de mannen, heb ik toen nog gedraaid. En, de, oh, ja. de, en dat waren die, al die liedjes in elkaar verweven. Uh, ja, dat was leuk. Verweven. Ja. En, um, Danny de Munk ja. heeft ook een versie gemaakt... maar dan van ja. zijn liedjes in elkaar verweven. En dat is een nederdance plaat geworden. Ja, en dat leuk. mag tegenwoordig van onze programmacommissie. Dus Oeh, we doen het ja, gewoon. Jam, yeah. Ja. Ga nu harde dammen voeten in de tijd. Van SIS, toen we dansen bij Jansen op die disco hits. Dis die oude weet waar ik kom.